Te rijden, ...wachten dan altijd eventjes. De Gouden Koets getrokken door acht Gelderse paarden. En die van Constantijn en Laurentien hebben er maar vier. Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met de status van de koning. Hij draait nu het plein op... Onder de toezien het van toch een behoorlijke drukte hier inmiddels uh, bij, uh, bij het paleis. Je merkt toch dat in, de, in het laatste kwartier, twintig minuten... er veel mensen uh, mee zijn gelopen eigenlijk met die uh, hele stoet al... die vanuit uh, de Amaliastraat, het paleis staat ingaan richting Noordeinde. En dat mensen dan hier toch proberen een glimp op te vangen. Nou, het rijtuig met uh, Constantijn en Laurentien draait nu het, paleis, het plein af van het paleis. Zwaaien even naar het, uh, het publiek. Het blijft nog een beetje rustig hier, maar dat zal ongetwijfeld zometeen veranderen... als uh, de koning en koningin instappen en hier... Uh om het standbeeld heen draaien. De gouden koets voor het uh, paleis. Koninklijke standaard boven op het paleis. Ten teken dat hij er is. Nou, Dat is een voordeeltje, weten we dat in ieder geval zeker. Zal de koets niet uh, leeg blijven. Eh, dan is het even kijken over de hoofden heen... of de deuren al open gaan van het paleis. Dat gebeurt nog niet. Mensen gaan op hun tenen staan... om ook maar een glimp op te kunnen vangen. moet ik zelf ook uh, doen. En dan is de vraag... Uh, wat prinses, of koningin Maxima aanheeft, dat is een vraag die velen altijd bezighoudt. En natuurlijk wat de koning aanheeft. Nou, de koning, anders dan andere jaren toen hij nog als prins meeging met zijn moeder... liep hij in militair tenue en nu gewoon in jaket. Het wil Helmos ten teken dat de koning en koningin richting rijtuig gaan. De laatste tonen van het Wilhelmus. En op dat moment verlaat de gouden koets het paleis. Draait rustig rond het standbeeld van Willem van Oranje. Wordt gezwaaid natuurlijk langs de kant. Wat ook ieder jaar opvalt, is dat er steeds meer commerciële uitingen zijn. Kroontjes van uh, Omroep West bijvoorbeeld. Maar ook uh, supermarkten die hier uh, reclamemateriaal uh, in het oranje verspreiden. Nou, eens even een blik over de hoofden heen. Fototoestellen gaan omhoog, de mobieltjes gaan omhoog. Maxima aan uh, de linkerkant. Willem Alexander aan de rechterkant draaien om het uh, standbeeld heen. Gaan dan de heulstat in. Kijk, en daar is dan ook wat uh, gejuich. Het gejuich als ze richting uh, Heulstraat gaan. Een heel kort stukje, dan uh, passeren ze de bocht waar drie jaar geleden de vaccinelichthouder, gooier. Wat een woord, die stond uh, daar in die, uh, in die hoek. Nou, daar draaien ze dan zometeen omheen de Heulstraat in... Richting lange voorhoud. Hier bij Noordeinde valt het toch nog reus mee met de drukte. Maar wat ik van de collega's zo hoor, langs de kant en in de rest van Den Haag, is het daar toch weer wat, wat drukker dan anders. In de stoet, ook het, het paard van prinses Beatrix, is er toch nog een beetje aanwezig. Pascal zie ik voorbij komen met daarop de chef van het militaire huis aan het hof, generaal Morsink. En als die stoet dan hier zo bij Noordeinde weg is, dan moet ik even tegen de stroom inlopen. Want dan schieten de mensen overal langs me heen om via achteraf straatjes naar de lange voorhout te gaan. Om daar de hele stoet nog een keertje te kunnen zien. Nou, als het goed is, draaien ze zo de bocht om. En dan zijn ze te zien vanaf Lange vooruit. Karin Alberts. Nou, wie net al voorbij reden, het waren prins Constantijn en prinses Laurentien. Het wachten is nu op die gouden koets. Uh, ik sta op een mooi plekje, net voor de kloosterkerk. Kerk uit... Um 1420. De gemeente Den Haag heeft daar een podium neergezet. En daar zijn alle gemeenteambtenaren nu uitgenodigd om te gaan staan. Ze, net nog, of ze stonden net nog aan een glaasje witte wijn. Misschien zichzelf een beetje moedindrinkend voor al het slechte nieuws wat we straks gaan horen. Maar goed, zij hebben in ieder geval een mooie plek. Maar en dat is dan grappig. Hier zie ik een oude bekende van vorig jaar. Meneer De Wit, uit Gouda is het niet? Dat klopt helemaal. En we zijn hier inderdaad voor het vierde seizoen al op Prinsjesdag in het Haagse aanwezig. Ja, dat is de basisschool waar u uh, docent bent voor groep 8. Dat klopt, dan praat ik over uh, 61 kinderen van de Graaf van Assen school. Nou ja, die naam alleen al geeft toch een stukje van uh, waarom ja, dan we. moeten hier wel staan, precies. Klopt, inderdaad. Ja. En goed om te doen. We zijn bezig met een serie lessen uh, te doen van het ministerie van Financiën. Over Prinsjesdag met wat achtergrond de staatsinrichting. We gebruiken ook een lesbrief van het Dreven Dagblad met prachtig fotomateriaal. En het leuke is dat juist twee kinderen uit onze klas... een interview gaan doen hebben en een oud-politicus in dat krantje. Dus nou ja, we hebben genoeg stof om van de week wat na te praten over Prinsjesdag. En het allerleukste is dan toch voor die kinderen helft om hier te staan... en zometeen die Gouden Koets voorbij te zien komen, hè? Klopt. Uh, Eerste praktijk en dan proberen een stukje theorie op school in Gouden eraan vast te knopen. Ja. Maar het is aanschouwelijke geschiedenis en staatsinrichting. Dat moet je in deze tijd wel doen. Het moet geen abstract begrip blijven. Je moet toch wel een beetje inspelen op de belevingswereld van de kinderen. En, en ja, daar is dit een goede gelegenheid voor om uh, ja, deze excursie met deze kinderen te doen. Wij ja. moeten we even op de tenen gaan staan. Want ik zie hem aankomen hoor, die uh, gouden koets. We moeten deze pumeur wel gaan meemaken, ja, want het is de ja, ja, eerste nou, keer. Ik niet de tijd gaan uh, verpraten. En dan kijk ik even hier. Ietsje dichterbij. Kijk, die meneer op dat uh, huishoudtrapje. U bent er zelf maar bijgekropen. Ja, tuurlijk. <laughs> en nu foto's aan het maken met uh, zo'n lief. Ja. Nou, op dit moment komt de koets in beeld. Nu heb ik het geluk dat ik zelf redelijk lang ben. Dus ik kan wel over die hoofden heen kijken. Vier rijen staan er inmiddels. Een uurtje geleden waren dat nog een half uur geleden. Twee rijen dik. Dus je ziet het laatste half uur. Is het aardig, um, aardig volgen uh, lopen hier op het lange voorhout. Nou, uh, ik zie dat prinses, of prinses, pardon, koningin Maxima uh, een uh, mooi bijkleurende jurk heeft. Ook goudkleurig. En daar gaan ze alweer voorbij. De rest van de mensenmassa uh, kan nu een blik op hen werpen. En ik zie vooral heel veel mensen die dan toch weer even dat telefoontje tevoorschijn pakken. Of dat fototoestel om foto's te maken. eens dus even kijken of... Heb jij het goed kunnen zien daarboven? Ja. ja. En wat vond je ervan? Dat was de koning. Ja. Leuk. Ja. Maar jij hebt ook een kroon op. Ja. Maar die is nep. Nou, er wordt geknikt. Dag meneer, wat vond u ervan? Nou, prachtig. Het was mooi weer, gelukkig. Het, ja, het reg nu droog. regende niet. En het blijft droog, hoor. Voorlopig wel. Maar heeft u teruggezwaaid? Ja, natuurlijk. Altijd. Ja. Is het de eerste keer dat u komt kijken of vond u het nee, bijzonder het om nu... Ik het al jaren. Maar ik vind het echt mooi. Ja. Muziek. Ik heb wat, hè? Onze koning. Nou, ik loop nog even de koets achterna. Fijne dag. Nou, mensen staan hier. En de meesten hebben ook inderdaad al paraplu's bij zich en een regenkeepje. En uh, uh, uh, nou, voor het geval straks de buien toch nog uh, losbarsten. Maar op dit moment is het droog en het zou zomaar kunnen dat mijn collega een eindje verderop... op, lange, op de Lange Houtstraat, dat hij nu de koets al uh, in het vizier krijgt. Die kijkt de koets niet in het vizier. Die ziet wel uh, mensen met spandoeken. Wij leveren in. Jij ook. Wanneer betaalt de koning belasting? Uh, ik ben niet zo groot als jij, Karin. Dus komt er een jongen uit Bergse Hoek. Die gaat nu op mijn schouders zitten. Die doet eerst een uh, lunchpakketje van Feyenoord uh, in zijn tas. En die kan dan zien wat er uiteindelijk uh, gebeurt. En ga ik naar twee heren toe ook nog. Ik kan het niet zien aan deze kant. Wat staat er aan de voorkant? Okay. Er staat een bordje. Met van de, of, we hebben gewoon een banner hier. Met, uh, ik kan het laten zien. Ja, ik hoor er niet bij, hoor. Het is ja, 2013.nl Ja, het is 2013. Uh, wij staan hier vandaag omdat wij willen dus een statement maken. Uh, wij zijn geen voorstander van de Monogrie zoals die op dit moment is. Uh, wij willen het liefst willen de juridische onschendbaarheid van de koning. Die zouden graag ongedaan willen hebben. En we zijn hier nu omdat we praten vandaag over bezuinigingen. daar en... komt die voorbij. Nee, dan moet je toch nog even op mijn zo... schouders. Kom maar. Ja. Ja, daar gaat hij op mijn schouders. Ja, nou, dan wordt het spannend omhoog gehouden. Wat zie je? Ik zie heel veel paarden en allemaal mensen. En ook heel veel politieagenten zie ik. En dan kijk je naar rechts, de houtstraat in, de lange houtstraat in. Ja, ook nog heel veel paarden. Wel mooi gezicht erboven. En wat vind je nou van de jongen die voor je staat met zo'n spandoek... dat hij tegen het koningshuis is? Ik vind dat niet goed, want ik ben echt... Voor het Koningshuis. Ik vind het echt leuk om altijd te zien. Ja. Dus... Moet je even verder omhoog klimmen nu, op mijn schouders? Ja, ga maar. Ja, daar gaat hij. Ja. Je vindt het mooi om te zien? Oh, nou, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Mag Ik ben iets lichter. Je bent iets lichter. Nou, dan klim jij erop. Uh, dat hoor je wel vaker natuurlijk, dat mensen tegen jou zijn. Dus voor het Koningshuis zijn. Nou, ik zou mezelf niet omschrijven als tegen iets. Ik ben voor meer democratie. Uh, wat dit betreft nu met ons huidig stelsel, we hebben dus de uh, koning, ons staatshoofd, is juridisch onschendbaar. Dat vind ik een onacceptabele situatie. En dat is, uh, in, de, in vele plaatsen in de wereld heeft dat altijd schadelijke gedachten of gevolgen. Ook in ons verleden, het verleden van deze koninklijke familie, is die uh, juridische onsch onschendbaarheid uh, basis geweest voor bijvoorbeeld het loki martin schandaal Waardoor er de in december eigenlijk niks is gebeurd. En uh, ja, we staan hier vandaag omdat we natuurlijk hebben over bezuinigingen. Nou, we geven ieder jaar tientallen miljoenen uit aan het Koningshuis. Dat kunnen we ook besteden aan de zorg. Dat kunnen we ook besteden aan ja. het onderwijs Dus Het is eigenlijk wachten totdat het span ook weggehaald wordt, hè? Uh, nee, nee. De AVD stond dus al op te wachten. Dus die hebben wij zelf al gespot. En uh, ook gewoon gezegd, we gaan hier vandaag dit doen. En uh, we hopen niet dat jullie dat op die manier gaan uh, storen. Dus dat jullie dan gelijk ingrijpen. met dat begrip uh, voor hetgeen wat we deden. En dat de situatie dat we gewoon eens een boodschap moeten uiten. De jongheid uit Berksnoek is inmiddels lichter inderdaad en omhoog geklommen. Klim maar. Ja, ja, ja. Dan moet je even doorklimmen. Klim eens even door. Ja, ja, ja. inmiddels zijn er wel twee vrouwen gearresteerd. <lacht> uh, die naakt voor de stoet uh, uitliepen. Nou, zeg maar. Jij ziet het bo je, ziet, ja. je kijkt er bovenuit. Je ziet uh, van ver al de gouden koets komen met paarden ervoor. Je ziet nu uh, bijna voor ons een uh, paard. En daarachter, ongeveer tien meter daarachter, kom, komt de koets eraan. Oké, okay, een alleenpaard. Dat is een mooi wit paard uh, zo te zien. Die meneer die uh, voor je, die is nog hoger. Die heeft namelijk een fototoestel. En wat ziet u? Nou, ik zie in de verte de grote koets aankomen. komen. En met uh, zes paarden ervoor. Het gaat langzaam, stapvoets. Maar toch ook altijd wel weer snel. We staan er elk jaar met de klas. We staan ja, vanaf tien uur, half elf voor die tien seconden dat ze langers komt. Het is toch elke keer weer de moeite waard. En wat is dan de moeite waard? Ah, dat we onze uh, koning, eh, we wou weer bijna prins zeggen, dat moeten we even aan wennen, dat we meer hier langer zien komen, dat de kinderen ook eens even dicht bij ons vorstenhuis komen. Vanmorgen zijn we begonnen in de klas, we hebben ook onze koning en de regering opgedragen in gebed. Gebeden om wijsheid voor ons vorstenhuis. Um, ja, we vinden toch ook uh, dat ons land bestuurd wordt op een goede manier. En, uh, onze kinderen leren we erover en op deze manier mogen ze dat ook van dichtbij eens meemaken. Dan nou, moet je toch wel even naar links kijken hoor, want het, nou, daar komt het dan. Ja, dat gaat bijna voorbij. Ik moet even naar die kant af kijken. Dan uh... nou, kijk ik weer boven op mijn schouders. Nou, dat alleen paard, dat is al voorbij. Wat zie je nu? Uh, je ziet nu de koets komen, waar de Willem-Alexander in zit met koning en Beatrix Maxima. Ander ja, Beatrix zit er niet bij, denk ik. Uh, ik bedoel, uh, uh, Maxima. Koning Willem-Alexander staat nu recht voor ons. Hij gaat nu meer voorbij. En ze doen het op een rustig tempo en daarachter komen nog meer paarden. Hij zwaait wel lekker, hè? Ja. Hij zwaait heel goed. Ja, ik kon hem hier... Dan moet je even van mijn schouders... We uh, konden hem een beetje zien uh, dat hij aan het zwaaien en aan het bewegen was. Hij heeft in ieder geval het spandoek uh, gezien. Ja, u zat ook op de schouders dan weer bij iemand anders. Was het mooi? Prachtig. Fotootje kijken. Voor het eerst in twintig jaar enig. Voor ja. de eerst mijn vrije dag, uh, de dinsdag. Ja, moeilijk hè, die foto toestellen. Die, die, oh, om het, om het, om het, nou, daar is die dan. Kijk, nou, hij dan. Hij zwaait naar hem. u, naar u persoonlijk. Mooi ja. Hè? ja, en, dan, ja en zag u uw spandoek ook? Ik weet het niet dat is aan u. U bent van de redactie van de NOS. Dus nee, of ik... hij uw spandoek zag. Ik heb geen idee. Ik kon het niet zien. Nee, ik zat achter mijn spandoek. Oh, okay. Maar als, ik toch, als u toch die microfoon in mijn gezicht hield... Uh, ja, als we het dan toch hebben over de koninklijke familie... en bezuinigingen hier op Prinsesdag... waarom betaalt de koninklijke familie geen belasting? Uh... Ja, dat is een spandoek wat iemand anders daar aan die kant uh, op uh, hield. Dat zal hij dan ook wel uh, gezien hebben. De koning die uiteindelijk nu door... Uh, de lange houtstraat uh, bij, het, uh, bij het plein uh, terecht is gekomen. Uh, wachten ook nog 20 minuten tot het weer terugkomt? Uh, ja, is goed. Gaan we doen. En jij ook? Ja, we gaan wachten met de klas. En dan uh, ja. hopelijk staan we dan uh, voor uh, raam. Want ik denk dat heel veel mensen dan weggaan. En dan kunnen we het beter zien. Je ja. kan het uh, ook ja, En je hebt al een foto van die? van de Gouden Koets. En ik heb ook van meneer Rutte, want we zijn ook net met... naar de klas, naar de kerk geweest. Dus dat was echt ook heel erg leuk. Het was ook een mooie kerkdienst. Nou, dus een mooie kerkdienst met een mooie Mark Rutte... en een mooie koning, nu inmiddels bij het plein bij Matthijs van der Miles. Nou, hij moet nog om het hoekje komen. Want de mensen die hier staan, heel dik opgepakt... tegen elkaar aan staan, achter die drangen... die hebben wel alle andere koetsen al voorbij zien komen. Heel veel paarden. Maar de gouden koets die moet zo ieder ogenblikje uh, hier aankomen. En aan het gejuich te horen wat ik wel kan horen uit het straatje. Dus ik kan het niet zien de mensen die daar staan. Maar ik kan ze wel horen. Aan het gejuich te horen is hij bijna daar. Mensen staan dus achter de drangekken. En dat levert wel wat gemopper op. Ook hier. Want er is een tribune gebouwd door de gemeente Den Haag voor genodigden. En ja, die mensen zien het dan heel erg goed. Maar ja, je ziet het dan een stuk minder goed als je wat verder van de straat staat achter die dranghekken. U klaten erover, hè, mevrouw? Ja. ja. Want u was heel vroeg opgestaan. En we konden niks zien. Ja. Uit Harderberg gekomen vanochtend vroeg en ik zie het gouden kroontje al boven de menigte uitsteken, maar u staat zo ver achteraan dat we niks kunnen zien. Ja. En dan is er vooraan bij het dranghek een beetje vrije ruimte en er staan dan allemaal cameramensen. Ja. En die hebben niks doen, vind ik. Zo. Ja. Volgens mij komt hij eraan. Nu ziet u het wel, het kroontje. Ja. Nou, doet u dan toch maar even enthousiast juichen, hoor. Daar is hij. Ja. dat rij je boven. En volgens mij de Maxima naar u. Is het dan toch een beetje goed gemaakt? Tuurlijk. Ja? Je was zo boos net. Ja, nee, echt boos niet, maar het is allemaal zo... Ja, hoe moet je dat toch zingen? Als je gewoon uh, iedere mensen naar de zag uh, om een kaartje te komen. Ja, de kaartje had u wel voorover gehad. Ja, tuurlijk. Ja, ja we hebben vorig jaar ook hier op... Uh, ja. ja, bent u al vier uur opgestaan Juist. om vanuit Hardenberg hier naartoe te komen. Juist. Zag u niks. En op het moment dat de koets voorbij kwam, stond er ook nog een radioverslag even met u te praten. Juist. Ja. Ja. Ja. Dus het is helemaal verpest troost, hij komt straks ja. nog terug. Ja, is goed, hè? Prima. Ja. Een tribune dus, die het zicht ontneemt voor deze dames... die daar maar, daardoor maar heel eventjes de koets zagen. De koets die bijna op het binnenhof is. Een tribune vol met gasten uit het buitenland. Ik vertelde daar toen straks al over... mensen die hier voor een congres zijn van rampenbestrijding... neer uit Zuid-Afrika. Hoe was het? Het was beautiful. Heb yeah. yeah. je <laughs> yeah. Ever iets zoals dit gezien? Nee, niet echt. Nee, niet. nee. Je vond de queen? Ja, ik heb het. En meneer de Naas uit Frankrijk, de Franse? C'était comment? Uh, très bien, très bien. Je yeah. n'avais pas ça en France, hè? een uh, petit peu, een petit peu. hebben n'a plus roi, on n'a plus de roi. On n'a yeah. plus de roi, mais on a president en on a une belle fête nationale. Hij yeah. yeah. uh, vindt <laughs> de 14e juli ook wel mooi. President in Frankrijk, ook mooi ceremonieel. Gasten uit de hele wereld. Zo, so, hoe was dit? Excellent, fine yeah. thing. Did she wave the queen? Ja. Yes. Yeah. Yeah? Het was de eerste keer hier en het was een plezier om hier te Hungary. vanuit Hongarije. En dit is Hongarije, geen koning, geen koning, geen princes. En het was een plezier. We zijn een delegatie van de UN-experts hier. En jullie waved Ze hebben allemaal, waved, ze hebben allemaal een, een oranje vlaggetje gekregen. En de gouden koets, die is inmiddels uit het zicht hier van deze buitenlandse waarnemers, rijdt het binnen of op bij Michiel Breedveld. Alle militairen in het gelid en uh, de Marinierskapel vangt aan met uh, ja, het spel, traditioneel spel ter verwelkoming van de Gouden Koets. En we konden het aan deze zijde van het Binnenhof al horen... terwijl de Gouden Koets door het eerste poortje reed... hoorden wij het gejuich van schoolklassen die daar staan opgesteld. Ik heb er geen zicht op, maar we konden ze prachtig horen. Het geeft wel een beetje weer ja, dat het toch een mooie spanning is... zo op het Binnenhof, dit jaar zonder zon. Ja, alle bezoekers genodigden op het Binnenhof... het is niet druk, moet ik er eerlijk bij zeggen... staan op voor het Wilhelmus. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima op de Rode Loper Die lopen nu richting Ridderzaal. Zij begroeten traditioneel het vaandel van het korps Mariniers. En ja, het Wilhelmus werd traditioneel gespeeld door de Marinierskapel. Uh, bovenaan de trap van, uh, uh, van de ridderzaal. Uh, inderdaad de begroeting door het comité van in- en uitgeleide En inderdaad, wat heeft de koningin aan? Karin Albers die zei het al, een uh, prachtige gouden jurk heeft zij aan. Uh, geborduurd en een bijpassende gouden uh, hoed. Nou, op dit moment treden zij de ridderzaal binnen waar Peter Blok zit.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 Het is ook de eerste keer dat de Nederlandse koning... bij het voorlezen van de troonrede wordt vergezeld door zijn vrouw. En het is ook nog eens voor het eerst sinds 126 jaar... dat we een man als koning hebben dat een koning de troonrede voorleest. Koning Willem III was de laatste in 1887. Koning Willem-Alexander is gearriveerd bij de troon. Hij gaat nu zitten...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 Er is in onze samenleving veel dat een gezond vertrouwen in eigen kunnen rechtvaardigt. En het doet goed om dit vlak voor de start van de viering van 200 jaar Koninkrijk te kunnen constateren. Leden van de Staten-Generaal, sinds vijf jaar kampt Nederland met de economische crisis. De gevolgen worden steeds voelbaarder: de werkloosheid stijgt, het aantal faillissementen loopt op, huizen worden minder waard.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 De regering wil het groeivermogen van de Nederlandse economie versterken. Dit legt de basis voor het creëren van banen en herstel van vertrouwen bij mensen en bedrijven. De noodzakelijke hervormingen kosten tijd en vragen om doorzettingsvermogen. Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing en internationalisering voldoen onze arbeidsmarkt en ons stelsel van publieke voorzieningen niet meer volledig aan de eisen van deze tijd. De financiële en economische crisis heeft het eens te meer duidelijk gemaakt. De regering zet niet alleen in op toekomstige betaalbaarheid van voorzieningen... ...maar ook op solidariteit tussen generaties... ...en evenwicht tussen verschillende inkomensgroepen. De onderlinge betrokkenheid is in ons land van oudsher sterk. Om ervoor te zorgen dat dit zo blijft... ...moeten we onder ogen zien dat publieke regelingen en voorzieningen aangepast moeten worden.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 Wanneer mensen zelf vormgeven aan hun toekomst... voegen zij niet alleen meer waarde toe aan hun eigen leven... maar ook aan de samenleving als geheel. Zo blijven Nederlanders samenbouwen aan een sterk land van zelfbewuste mensen. Een land met een compacte en krachtige overheid... die ruimte geeft en kansen biedt waar het kan en beschermt als dat nodig is. Zodat niemand tussen wal en schip raakt. Elke Nederlander moet de kans krijgen om de veranderingen die ons wachten in zijn eigen leven in te passen. De relatie tussen het parlement en de regering staat het komende jaar in het teken van veel wetgeving. Op basis van het regeerakkoord en de uitwerking daarvan in afspraken met sociale partners en andere maatschappelijke partijen zal de regering voorstellen bij u indienen. Cruciaal is en blijft een prudent niveau van overheidsschuld zoals het Centraal Planbureau dat eerder dit jaar noemde. Momenteel betalen alle Nederlanders samen, zelfs bij de huidige lage rentestand, 11 miljard euro per jaar aan rente over de overheidsschuld. Als de schuld groeit en de rente stijgt, gaat die rentelast steeds zwaarder druk op economische groei, op betaalbaarheid van voorzieningen en op de inkomens van mensen. Zonder ingrijpen blijft het overheidskort te hoog. De regering legt u daarom extra maatregelen voor van in totaal 6 miljard euro. In 2014 zal de regering voor het laatst geen loonbijstelling uitkeren. In de gezondheidszorg zijn afspraken gemaakt om een groter deel van de zorg via de huisarts te verstrekken... en strikter te zijn met het geven van verzekerde zorg. De regering zal een voorstel doen om verschillende toeslagen en regelingen te bundelen in één huishoudentoeslag die lager wordt naarmate het gezinsinkomen stijgt. Daarnaast introduceert de regering maatregelen... die de economie en de werkgelegenheid op korte termijn stimuleren. Zo krijgen mensen de gelegenheid ontslagvergoedingen... die in een aparte bv zijn ondergebracht... versneld te laten uitbetalen tegen een voordelig belastingtarief. De vrijstelling van schenkingsbelasting wordt verruimd... waardoor jongere generaties makkelijker kunnen investeren in de eigen woning. Om de toegang tot kredieten te vergroten... maakt de regering in 2013 125 miljoen euro vrij. Daarmee kan het midden- en kleinbedrijf investeren in nieuwe activiteiten. Ondernemers hebben daarnaast de mogelijkheid... om investeringen versneld fiscaal af te schrijven. De regering zal, samen met pensioenfondsen, verzekeraars en banken... een Nederlandse investeringsinstelling oprichten. Het doel van deze instelling is grote beleggers te koppelen aan geschikte investeringsprojecten... op terreinen als zorg, energie, schoolgebouwen en infrastructuur... om zo de economie te stimuleren. Om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden en te krijgen... stelt de regering 600 miljoen euro beschikbaar. Zoals afgesproken in het Sociaal Akkoord... komen werkgevers en werknemers hiervoor met sectorplannen. Die zijn gericht op meer banen en stageplaatsen voor jongeren behoud van vakkrachten... en betere begeleiding van werk naar werk. Voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid... werkt de regering samen met gemeenten, sociale partners... en onderwijsinstellingen om jongeren aan de slag te krijgen... en hun kans op de arbeidsmarkt te vergroten. Het onderwijsakkoord beoogt 3000 extra banen te creëren... om jonge leraren aan het werk te helpen of te houden. Het techniekpact zorgt voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt... en bestrijdt het tekort aan technisch geschoolde vakmensen. Het Energieakkoord stimuleert duurzame economische groei... en creëert 15.000 extra banen. De Omgevingswet vereenvoudigt en versnelt ruimtelijke procedures... zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van de leefomgeving. Voor de lange termijn werkt de regering aan de hervormingen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 In deze tijd willen mensen hun eigen keuzes maken... hun eigen leven inrichten en voor elkaar kunnen zorgen. Het past in die ontwikkeling zorg en sociale voorzieningen... dicht bij mens en in samenhang te organiseren. Om dit te bereiken, decentraliseert de regering overheidstaken op drie gebieden. Ten eerste heeft de regering u onlangs een voorstel gedaan... voor een nieuw stelsel van jeugdzorg met ingang van 2015... Kinderen moeten veilig opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen... om later naar vermogen te participeren in de samenleving. Het nieuwe stelsel brengt de jeugdzorg via de gemeente dicht bij het kind. Juist gemeenten zijn in staat om op basis van de specifieke situatie... van het kind dat hulp nodig heeft, maatwerk te leveren... in samenspraak met andere domeinen, zoals wonen, onderwijs, veiligheid en sport... Ten tweede komt de regering in het komende parlementaire jaar... met een voorstel om de langdurige zorg grondig te hervormen. Dat is nodig, omdat de uitgaven daarvoor explosief blijven stijgen. Die bedragen nu al 2200 euro per Nederlander per jaar. Lichtere vormen van langdurige zorg worden straks uitgevoerd door gemeenten... die beter kunnen beoordelen of een traplift of taxivergoeding noodzakelijk is... Vergoeding van huishoudelijke hulp blijft beschikbaar voor mensen... die deze hulp echt nodig hebben en niet zelf kunnen betalen. Medische zorg, zoals verpleging... valt straks onder de reguliere zorgverzekering. Ten derde gaan gemeenten samen met sociale partners werkbedrijven oprichten... om mensen in de bijstand of met een arbeidsbeperking... te helpen bij het vinden van een baan. Werkgevers en overheid stellen zich samen garant... ...voor 125.000 extra banen in 2026. Als blijkt dat dit aantal niet wordt gehaald... ...worden bedrijven alsnog verplicht een percentage van hun personeel... ...te recruteren uit mensen met een arbeidsbeperking. Het wetsvoorstel daartoe ontvangt u dit najaar. In aansluiting hierop worden ook de werkloosheidswet... ...en het ontslagrecht gemoderniseerd. De WW krijgt een meer activerend karakter... Sociale partners nemen het voortouw bij begeleiding van werk naar werk. Bijvoorbeeld via scholing. De regering beperkt het publiek gefinancierde deel van de WW tot 24 maanden. Sociale partners nemen de verantwoordelijkheid voor een privaat gefinancierd deel van de WW. Dat legt een extra prikkel bij werkgevers en werknemers... om te investeren in de kwaliteit van mensen. Werknemers die ontslagen dreigen te worden ontvangen een scholingsbudget... Flexwerkers krijgen meer zekerheid en meer bescherming. Het ontslagrecht wordt eerlijker en eenvoudiger door één ontslagroute voor te schrijven voor alle werknemers. Op het gebied van de woningmarkt nam de regering eerder al besluiten. Zoals het verplicht annuitair aflossen bij nieuwe hypotheken als voorwaarde voor de aftrek van hypotheekrente. Met ingang van 2014 wil de regering de maximale aftrek voor de eigen woning geleidelijk terugbrengen naar 38%. Dat zal gebeuren in 28 jaarlijkse stappen van een half procent. De opbrengst van deze maatregel komt ten goede aan mensen met een middeninkomen via een verlenging van de derde belastingsschijf. Om de huurmarkt te hervormen kiest de regering voor inkomensafhankelijke huurverhogingen. De extra inkomsten hiervan worden bij woningcorporaties afgeroomd door middel van een verhuurdersheffing. Met deze binnenlandse hervormingen bereidt de regering Nederland voor op de toekomst. Daarbij moet, vanwege een groeiende internationale verwevenheid, onverminderd aandacht zijn voor ontwikkelingen buiten onze landsgrenzen. Onze open economie heeft ons veel gebracht, maar maakt ons land ook extra kwetsbaar in tijden van internationale crisis en stagnatie. Samenwerking met andere landen, en zeker met die om ons heen, is in het belang van Nederland. De laatste jaren is gebleken hoe de ontwikkelingen in de Europese Unie van betekenis zijn voor de economische, sociale en politieke toekomst van ons land. Nederland moet daarom in de Europese Unie een actieve rol spelen. Een stevig fundament onder de euro is cruciaal. Daarom maakt de regering zich sterk voor de totstandkoming van een bankenunie. Houdbare tekorten en versterking van de economische structuur blijven de aandacht vragen. Kansen om de concurrentiekracht en het groeivermogen van de lidstaten te versterken liggen op de Europese interne markt. Die kent op sommige terreinen nog te veel belemmeringen. Daarnaast kan de handel met landen buiten de Europese Unie een impuls krijgen door vrijhandelsakkoorden te sluiten met onder meer de Verenigde Staten en Japan. Een speerpunt voor de regering is de discussie... over het takenpakket van de Europese Unie. Een aantal zaken kunnen lidstaten beter zelf regelen. Zoals belastingen, sociale zekerheid, pensioenen, zorg en onderwijs. De regering zal hierin het voortouw nemen... en het gesprek hierover aangaan met andere lidstaten. Ook buiten de Europese Unie heeft Nederland... een lange traditie van internationale samenwerking. Dat werd onlangs nog zichtbaar tijdens de viering van 100 jaar Vredespaleis. Volgend jaar is ons land gastheer van de Nuclear Security Summit... waar leiders vanuit de hele wereld afspraken zullen maken... om nucleair terrorisme tegen te gaan. Het recente geweld en de humanitaire noodsituatie in Syrië... onderstrepen de noodzaak van een internationale rechtsorde... met een sterke nadruk op het humanitaire recht. Onveiligheid en instabiliteit in kwetsbare regio's beïnvloeden onze veiligheid, vrijheid en welvaart. Dit vraagt om een krijgsmacht die op zijn taken berekend is... en die in Nederland en in het buitenland kan opereren... om de belangen van ons land veilig te stellen. In de nota, in het Belang van Nederland... geeft de regering concreet aan hoe die krijgsmacht eruit ziet... en welke aanpassingen daarvoor noodzakelijk zijn. Over de hele wereld zijn Nederlandse mannen en vrouwen actief om de internationale rechtsorde te beschermen. Zij verdienen onze grote dank en waardering voor hun moeilijke werk. Met de, nieuwe, met de nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen... geeft de regering vorm en inhoud aan de doelstelling... om klassieke vormen van ontwikkelingshulp te verbinden... met versterking van handelsrelaties. Het is een combinatie die wederzijds voordeel biedt. Zo heeft het Nederlands bedrijfsleven veel expertise in waterbeheer. Hiermee helpen we landen in alle delen van de wereld... hun waterproblemen op te lossen. De staatsrechtelijke relatie tussen Nederland... en de Caribische delen van het Koninkrijk is in 2010 veranderd. Sindsdien is er steeds meer aandacht... voor samenwerking op economisch terrein. Dat is profijtelijk voor alle partijen. Het draagt ook bij aan de noodzakelijke financiële zelfstandigheid en stabiliteit van de Caribische eilanden... die ik binnenkort, samen met koningin Maxima, alle zes zal bezoeken. Leden van de Staten-Generaal. Om de kracht en kwaliteit van onze samenleving vast te houden... zijn veranderingen noodzakelijk, die voor iedereen draaglijk moeten zijn. Aan de opdracht die daaruit voortvloeit wil de regering in het parlementaire jaar dat voor ons ligt... met volle inzet werken, samen met u. De vraagstukken waarover u gaat buigen... zijn complex en ingrijpend. U mag zich in uw zware taak gesteund weten... door het besef dat velen uw wijsheid toewensen... en met mij om kracht en godszegen voor u bidden. Leef de koning... Hoera! Hoera! Hoera! En dat was dus de eerste troonrede van koning Willem-Alexander. Ja, uh, hij gaat uh, nu zijn troon uh, af en wandelt richting de koninginnenkamer. Hij blijft dan nog heel eventjes in de ridderzaal. En uh, hij gaat daar even een glaasje jus d'orange met de nadruk op d'orange drinken. En gaat daarna dan de ridderzaal ook weer verlaten. Hij wandelt nu hier langs om dus even na te praten over zijn allereerste troonrede. Zijn moeder hebben we 33 keer in actie gezien en gehoord. En nu heeft hij zijn eerste troonrede uitgesproken. Koning Willem-Alexander. Hij wandelt hier de koninginnenkamer binnen. Achter hem koningin Maxima... Prins Constantijn, prinses Laurentien. En uh, zij vormen het koninklijke gezelschap, het kleinste gezelschap sinds 1964. Ja, en hier in de Statenpassage van de Tweede Kamer is het tijd voor eerste reacties. Bijvoorbeeld van Jan-Willem Brouwer van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. Nou, wat is uw eerste reactie op wat u heeft gehoord? Uh, nou, u vroeg voor de uitzending of het er heel veel ging veranderen. En dat is niet gebeurd. Nee. Het is een heldere troonrede geweest. Die, die uh, volstrekt volgens de regels is opgebouwd. Was opgebouwd. Hoewel, en, het en, begin was vrij persoonlijk. Dat was persoonlijk, maar dat, is, dat hebben andere uh, koningen uh, koninginnen ook, uh, ook gedaan. Het, het was heel beheersend. Het ging, hij verwees. Dat was wel grappig. naar nou, De laatste keer dat hij met die kamerleden contact gehad had. Dat was tijdens een inhuldiging. Ja. Toen zei hij even iets over zijn moeder en over zijn broer. Wat u niet verwacht had? Zou je wat van tevoren... ik niet verwacht had. Nee, nee. nee. ik dacht. Nou, maar goed, dat, dat, dat komt prima. Want hij maakte daarna dat bruggetje met van dat hebben we toch met de hele maatschappij met z'n allen. Heeft het Koninkrijk zich van zijn goede kant laten zien. kunnen kunnen wat de uitvinders zijn, dat we goed kunnen organiseren en allemaal mooi oranje kleuren. En eh, toen dook hij in eh, Van Staten-Generaal. Je hoorde dat hij iets nieuws ging eh, zetten. Met zijn verhaal van we hebben crisis en er is werkloosheid. En, en, en het was wel wennen voor hem, hè? Licht nerveuze trilling, meen ik. Ja, ik had, ik had in een begin. van... Moeder is niet meer ziek geval. Er was iets met het Koninkrijk... En, dat bleek nog, en al zijn inwoners achteraan te komen, die had die niet aan. Ja. Ja, maar gooi. goed, het is ook hè? Ja. We ja. zeggen het Toen ieder uh... jaar. Ik bedoel, we ge ge ge geven te doen, zo'n tekst. Nee, hij, hij kwam er toch naar uitstekend haar. in. Nou, nou, goed uit. ja. Ik moet zeggen dat ik, ik juist betere de laatste jaren. En ik vond het sowieso knap hoe ze het altijd al deed. Maar die struikelde vaker dan Willem-Alexander nu deed. Je hoorde inderdaad dat hij heel hoog in zijn ademhaling zat in ja, het begin. Ook... Maar hij heeft het juist heel strak voorgelezen, vond ja. ik. En geen iPad, hè? Nee, nee, geen iPad, Helaas. Nee, ja. Nou, ik vond het wel verstandig hoor. Want van papier, met grote van letters. Van papier. En ook beter. wel wat, wat sneller in het begin had ik het idee. Dat zijn moeder nam iets meer de tijd. Ja. Ja, dat, dat, dat, ja, dat klopt. Het tempo maar, is denk ik. Maar dan moeten we even gaan goed klokken. Ja, ja ik, heb niet, ik heb niet geklokt. Nee, ik nee, ook niet. hoe nee. jullie dat gedaan hadden. Maar... Uh, dus, 18 minuten denk ik. Ja, dat is gemiddeld. 20 okay. minuten is lang. Ja. Ja. Ja. Wij gaan gewoon naar Matthijs van der Wiel. ...voor de eerste publieksrecensies. Uh, het is heel mooi als je een plekje hebt op het plein. Dan kun je eerst de Gouden Koets voorbij zien rijden. En dan kun je daarna snel een van de vele cafés ingaan. Waar dan op de televisie ook nog de troonrede te zien is. Want als je ergens anders langs de route staat, zie je daar helemaal niks van. Hier dus wel een café waar uh, vandaag de speciale actie een oranje tompoes is. En waar aardig wat mensen hebben zitten kijken. Nou ja, meteen maar de eerste reactie. Hoe deed hij het? Ja, heel goed. Ik vond het heel duidelijk. Hij sprak heel op een heel prettige manier. Ja, u meneer? Ja, uh, inderdaad, heel duidelijk, heel persoonlijk. Een goed verhaal, realistisch. En uh, ook in gewone mensentaal. Gewone mensentaal. Ik ga even een tafeltje verderop, want u had een beetje een kritische opmerking wel, hè meneer? O hoe bedoelt u een kritische opmerking? Ja, ja over hij moet dit wel kunnen en hoe hij het deed. Oh ja, maar het is natuurlijk voor hem ook uh, de allereerste keer. Maar omdat hij koning is, dan verwacht je dat hij anders... Uh, ja, anders praat had hij een beetje vlot aan praten en zo. En ik vond dat hij een beetje terughoudend was. Een beetje terughoudend, een beetje tam? Ja, een, een beetje tam. En net, uh, van, oh, ik mag geen. Ik mag geen uh... Ik mag geen fouten maken. Ja. Het is natuurlijk wel zo... Nou, iedereen kijkt mee, hè? Ja, het is de eerste keer. Ja, maar het zal toch heel wat schelen of hij het nog voorleest of Maximaat. Ja? Oh, je had ja. liever de tijd voor. Als... Alt... Dat zit er staatrechtelijk niet in. Nee, maar als Maximaat voorleest, dan zou je een hele andere troonreden ja. krijgen. Ja. Nou, ze zat ernaast. Ik schrijf nog één tafeltje verder, waar ook de tompoes besteld is. En u klapte een beetje, hè? Toen, toen hij net de laatste woord had uitgesproken en toen het hoera, hoera, hoera klonk. Toen maakte u aanstalten om te klappen, maar niet het hele café ging. Nee. U was wel enthousiast. Nou, dat niet, maar ik vond het... Nee? Niet enthousiast? Het deed. Nou, hij deed het wel goed, vond ik, ja. voor de eerste keer. Ik hoor hem maar aankomen. Nee, nee, nee. Nee, is goed zo. Ja. Zijn tempo, zijn dictie. Nou, dat ik je net al zei, hij moet niet te snel gaan praten. Want dan uh, gaat hij denk ik mompelen. Ja. Maar nu deed hij het prima. Ja. Het en een persoonlijk begin. Dat vindt Oranje fan wel mooi, toch? Dat het niet alleen maar het voorlezen van het kabinetsbeleid is... maar dat er nee, ook nog een persoonlijk... Ja, dat is natuurlijk wel eventjes belangrijk, denk ik. Uh, zeker als dank naar zijn moeder toe. Ja, uh, yeah. daar zat de oranje fan. Die voor in het dagje naartoe echt... gekomen is wel op te wachten. Want u, u, u klopt ook een beetje, hè? Ja, ja ik vond dat ik... Niet... Um, nou, ik vond zijn speech um, daar bij de Kroning ook wel heel goed eigenlijk. Dus ik had wel zoiets van, dit gaat hem ook wel goed. Hij kan man. het wel. Hij kan het wel, ja, ja zeker. En geslaagd. Wel... Ja. Eerste troonrede, geslaagd. Eerste publieksrecensies vanuit het café hier aan het plein. Ja. Matthijs van de Wiel, we gaan naar uh, Koninklijk Huisverslaggever. We horen hier allerlei dingen die we niet uh, horen uh, te horen. Uh, Menno Reemeijer, onze Koninklijk Huisverslaggever uh, bij Paleis Noordeinde. Menno, jij hebt het daar gevolgd. Hoe heb jij daarnaar geluisterd? Nou ja, ook even natuurlijk uh, luisteren naar die persoonlijke verwijzing. Zou die erin zitten of niet? Die zat er dus in aan het begin, hadden jullie het net al even over. Ik vond het persoonlijk heel uitgebreid wat hij uh, deed wat niet gebruikelijk is. Er zit altijd wel, uh, Beatrix deed het, Juliana en Willemina hebben het ook gedaan. Maar dat is dan een, was altijd een vrij formele verwijzing. Maar hij ging toch echt in ook op uh, de grote steun die ze hebben gehad rond het overlijden van Friso. Eigenlijk iets wat niet bij deze troonrede uh, hoort, zou je zeggen. zit meer in de kersttoespraak, hè? dat soort opmerkingen. Merking, ja, precies. Ik. Uh, dat hij daar toch de tijd voor neemt. Uh, vrij uitgebreid stilstaat bij uh, zijn moeder. Uh, dat viel me op. Uh, was er was nog iets anders waar ik uh, even op heb gelet. En dat was het eind. Uh, de bede aan het eind. Dat was toch eventjes de vraag. Uh, bidden we met gods zegen. Uh, zou dat nu met een nieuwe koning zou die dat achterwege laten? Nou, dat is niet helemaal aan hemzelf Dat is uh, aan het kabinet. Uh, onder paars uh, is die beden op een gegeven moment uit de troonrede gegaan. Uh, je hebt nu een, een kabinet uh, VVD-PVDA... Dus zonder christelijke partijen. Dus de kans was aanwezig geweest dat hij uh, ook nu achterwege zou uh, blijven. Maar hij zat er toch in, uh, de beden aan het eind. Nou, dat waren twee, de twee belangrijkste dingen die opvielen. Ja, verder inderdaad, ik hoorde het uh, Jan-Willem Brouwer ook zeggen. Uh, een paar kleine versprekingen, maar toch ook wel rustig van tonen. Ja, dat je zenuwachtig bent. Ik, hij, hij is een ervaren spreker, weet ik. Ik heb veel speeches van hem gehoord, dus hij kan het. Maar uh, dit is toch een hele andere omstandigheid als het hele volk meekijkt. Joost Veulings hier aan tafel. Laten we naar de inhoud uh, proberen te gaan. Wat vul je op? Nou ja, het, het, het, uh, uh, het begon inderdaad met zo'n zin... waarin de gevolgen van de crisis uh, worden steeds voelbaarder. Maar dat is natuurlijk ook wat er aan de hand is. We, uh, de crisis is in 2008 begonnen. Toen heeft de overheid ontzettend veel eigenlijk, geld voorgeschoten... Daardoor is toen de staatsschuld opgekomen. Met kopen opgelopen. van de banken onder andere. Ja, met het kopen van de banken en de werk en werkloosheidsuitkeringen gewoon maar betalen en gewoon voorschieten allemaal. Dat geld moeten we nu terughalen. Dus inderdaad, nu zijn we pas in de periode gekomen dat al die maatregelen waar al jarenlang over gedebatteerd wordt in Nederland. Dat we die nu pas in wetgeving in de Kamer komen, en dat we die nu pas gaan voelen. Uh, vandaar dus een hele aankondiging van maatregelen voor 2014. Met er ook heel veel wetsvoorstellen bij die dan dit jaar in de Kamer komen. Die dan pas volgend jaar ingaan. Maar goed, hij zei wel van er is wel perspectief. Want de wereldeconomie trekt aan. Voorzichtige uh, signalen had ik het over. Hè? Ja, en dat, en dat is dan toch, uh, uh, uh, ja, het, het, het, het, zeggen dat, dat hoe uh, zei Diederik Samson, het, het vleugje perspectief. En daarna legde hij ook wel de nadruk op veel dingen dat het, die het kabinet wil doen. om groeivermogen, ja, het van de economie. Vermogen, ja, ja. Wat, wat dus nieuw is. Uh, uh, dat was voor, voor mij nieuw. Want de rest was natuurlijk allemaal uit het regeerrecord. Of uit het pakket van 6 miljard. Uh, dat kwam dus uit dat investeringspakket. Uh, wat ook gepresenteerd gaat worden. En dat was die uh, investeringsinstelling. De Nederlandse investeringsinstelling. Ja. En dat, dat, dat wordt een, uh, een, een instituut waarbij. Uh, eigenlijk een soort bemiddelingsbureau. Je hebt als, als bedrijfsleven zoek je geld. Nu ga je vaak naar de bank. En zegt de bank nou we willen je niet financieren. Okay. En, en, en daar kunnen dus de pensioenfondsen kunnen daar geld te stoppen. Verzekeringsmaatschappijen. Ook banken kunnen zich erbij aansluiten. Of als jij Thijs zeg, geld over hebt, heb, mag jij dat ook kan daar aanbieden. Uh, dus daar kan je dan wat makkelijker als MKB'er... dus met een uh, middelgroot bedrijf krediet krijgen. en dus om is, die kredietfinanciering weer op gang te En krijgen. is het in handen van de overheid? Uh, het, het, het wordt volgens mij weer zo'n samenwerkings... Uh, de overheid gaat wel het startkapitaal geven. Niet het startkapitaal voor die leningen, maar wel om de organisatiekosten te dragen. Oké. Okay. En weten we iets van de omvang? Wordt het een is? Wordt het eigenlijk een alternatieve bank? Da nee, ja, het wordt eigenlijk een alternatieve bank. Daarom uh, gaat het wel gewoon commerciële rentetarieven. Het is natuurlijk niet, moet die geen concurrent van de bank worden. Het is echt bedoeld voor, voor bedrijven, voor mensen die een lening willen. En bij de banken worden afgewezen. Daar is het voor bedoeld. Oké. Okay. Hij had het ook over de participatiesamenleving in plaats van de klassieke verzorgingstaat. Dat past ook wel echt bij Rutte, denk ik, hè? Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk al eigenlijk ook begonnen onder Balken. De, de eigen verantwoordelijkheid, nu heet het dan iets anders. Je moet, je moet, je moet het zelf doen. Ja, meneer Brouwer, u begon even te lachen. Nou ja, die, die vreselijke verzorgingstaat moet inderdaad weg en afgestoft. En, en, en dat is er twee keer, zei, liet hij dat de koning ja. zeggen, zeg. Ja, we praten zo verder. We gaan gauw naar Peter Blok in de Redenzaal. Ja, want het uh, punt van vertrek uh, gaat uh, bijna uh, gebeuren. De Gouden koets komt voorrijden. En uh, ja, Willem-Alexander, Koning Willem-Alexander, Koningin Maxima gaan de ridderzaal verlaten. Alle mensen hier in de ridderzaal gaan nu ook staan. Het residentieorkest heeft zojuist gespeeld, daar was applaus voor. En het is uh, nu het moment voor Koning Willem-Alexander om de Ridderzaal weer te gaan verlaten. Hij is nu nog in de Koninginnenkamer. Daar heeft hij even nagepraat over zijn debuut... over zijn eerste troonrede. Met natuurlijk slecht nieuws, somber nieuws. Het gaat slecht economisch. Maar ja, hij had het ook over dat je het zelf moet doen. Dat er ook genoeg goede elementen zijn. Momenten, elementen van hoop. En dat is allemaal... Heel belangrijk. De deur gaat maar niet open. Nu <laughs> open, denk ik. Ja, nu gaat hij echt open. We moesten het heel even rekken, maar nu komt Tweede Kamervoorzitter Anouska van Miltenburg met koning Willem Alexander naar buiten lopen, op weg naar de gouden koets. Die al is voorgereden. Koningin Maxima wandelt hier langs en de commissie van in en uitgeleide die zeggen gedag en Michiel Breitveld die ziet nu de koning en de koningin. Koningin in goudkleurige Japon Had natuurlijk het zonnetje op Prinsjesdag moeten zijn. Maar het weer is grauw. Maar goed, toch nog een, uh, nou, in ieder geval een uh, glimmende tint uh, op het uh, binnenhof. Naast uh, de gouden koets die uiteraard klaar staat aan het eind van de rode loper. Opnieuw die traditionele begroeting uh, van het wapen van het korps mariniers. En dan uh, betreedt het uh, koninklijk echtpaar de gouden koets.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 Nou, op nu, ik zwaai maar even terug. De koning zwaait naar uh, de mensen op het binnenhof. Het zijn er niet veel. Uh, naast uh, de verschillende krijgsmachtsonderdelen die hier staan opgesteld... de studentenweerbaarheden. Laten we zeggen, een 500 tal genodigden rondom het Binnenhof. En uiteraard wat ik hoorde bij de binnenkomst van uh, de Gouden Koets... aan het begin, buiten mijn zicht, achter de Ridderzaal... het begin van de Binnenhof bij het poortje. Een aantal schoolklassen die duidelijk uh, gillend van enthousiasme... de Gouden Koets uh, hebben verwelkomd. Nou, op de achtergrond hoort u uh, de melodieën van het uh, Korps Mariniers. Terwijl uh, dus, uh, de Gouden Koets en een grote kring... nog even een eerronde maakt over het Binnenhof... Acht Friese paarden voor die koets. En langzaam richting de poorten naar het plein zal gaan. Ja, en dan is het gedaan. De kop eraf. Een mooie traditie. 33 jaar lang gedaan door zijn moeder, koningin Beatrix. Nu prinses Beatrix. En nu koning Willem-Alexander voor de eerste keer. Geen zon. Geen zonnige dag. Geen mooi nieuws in deze troonrede. Maar toch de traditie voortgezet. Nou, de Gouden Koets uh, gaat door de poort. En uh, op, het pleis, uh, op het plein staat uh, Matthijs van der Wiel... met uh, hopelijk een hoop enthousiaste mensen die uh, op uh, Prinsiedaf afgelopen zijn. Ja, toch zijn aardig wat mensen ook naar huis gegaan tijdens de troonreden. Of uh, niet beseffend dat er nog uh, een tweede bedrijf kan, namelijk de route terug. Dan kan je het allemaal nog een keertje zien. Misschien zelfs beter zien, juist omdat het wat rustiger is. Uh, ik sta bij die tribune waar uh, op het plein de gemeente Den Haag heeft deze tribune neergezet... tegenover de Wit. Daar zijn allerlei bestuurders, want er is een podiumpje zelfs, een verhoging... waar dan de burgemeesters van uh, de vier grote steden staan. Omdat dat een soort uh, erehaagje ook voor de Gouden Koets die hier zo aankomt. Eerder hoorden we vanaf die tribune... De hulpverleners, de search-and-rescue-teams van de Verenigde Naties... die hier op bezoek zijn in Den Haag en die dit allemaal voor het eerst zagen... ze hadden een kaartje gekregen voor de tribune van de gemeente Den Haag. En verder zijn er allemaal dames die allemaal iets met paarden te maken hebben. Wat wilt u graag weten? Ja, hoe u hier terechtkomt, hoe u een kaartje heeft gekregen. We hebben geen kaartje gehad, we hebben een uitnodiging gekregen. Ja, hoe komt u op deze tribune terecht? <laughs> we hebben uitnodigd via de cavalerie eer Onze mannen die rijden bij de cavalerie eer Dus als paadeigenaar mochten wij hier een uitnodiging, mochten we een in verzoek indienen. Om hier op de bune te kunnen ah, zitten. Dat is goed geregeld. Is ja. dat ieder jaar zo? Nee, dit is voor het eerst. Ja, ja het was uh, heel toevallig. We kwamen vorig jaar uh, meneer Aartsen tegen. Hij oh, ja, staat hier uh, tegenover, die ja. staat tegenover. Ja. Die kwamen we tegen op Scheveningen op het strand. Ja, de burgemeester van Den Haag. De burgemeester van Den Haag. Hij vond het wel heel goed dat wij een plekje hadden uh, als paardeigenaar. Ah. Om het toch eens van dichterbij te kunnen bekijken. Ja. De, de koets komt eraan trouwens. Ja, ik wil u even eraan. niet de gelegenheid ontnemen om een foto ja. te nemen. Maar als ik het goed begrijp, bent u helemaal niet geïnteresseerd in de koningin en de koningin. Maar hoe je man op dat paard zit? Eigenlijk in allebei. Want we krijgen er nu van heel dichtbij te zien. Ja, ging het goed? Ja, het ging heel goed. Ging ja. prima. was niks aan de hand. Ja. Dus uh, ze trainen goed, hè? Ja. Ze zijn allemaal doorgewend daaruit. Oh, ja, de ja. ruiters. Ja, maar ik wil dan, dan even... Dan moet het toch gebeuren. Ja, neemt u die foto. Ja. Oh. U ook, mevrouw? U bent uh, ook uh, paardeneigenaresse en daarom uitverkoren hier. Jazeker, maar ik wil heel graag even... Uh, de koning en de koningin op de foto ja. zetten. Als u nou door die telefoon heen kijkt om een foto te maken, dan ziet u ze niet echt, hè? Nee, dat weet ik. Maar ik, ja. Kijk, ik, nu is het moment op? om te zwaaien. U ja, doet het ook mevrouw, in plaats van ja. te zwaaien kijkt u mij naar dat fototoestel. Ja, ja ik, uh, ik vind het geweldig. Ik, uh, ik maak dit ook niet altijd mee. Mijn man die rijdt uh, in het eeresport mee. Dus ja, ik, heb ik hoorde het al. Dan, dan kom je aan een plekje op de, op de, de tribune daarmee. Ja, en ons paard rijdt ook al jaren ja, mee. Ja, deed het, het goed dan. ook? Ja, deed ja. het geweldig. Ja. Prima, en, nou, ja. De foto is gelukt. Ja, zeker. Ik heb heel ja. veel mensen, voor heel veel mensen de foto verpest door met ze ja. te gaan praten. Laatste glimp nog, want hij gaat de hoek om hè? Ja, ja, ja. ik neem nog even een foto's op de hoek. En dat was oh, het dan weer, ja, dank u wel. verlaat de Gouden Koets. Het plein, gevolgd weer door een heleboel paarden. Toegejuicht door dus de echtgenoten van die ruiters die hier speciaal vandaag rijden. En op de achtergrond hoor je misschien het gezang van een groep jongeren. Die eruit zien als studenten. Ja, wij zijn studenten. Wij komen uit Waagnemen. Het is goed, uh, de toebacks yeah. En wij willen hier Gewend om heel hard uh, te zingen. Yeah. Nee. Nee. Ja, Mijn... Koningsgezind. Oh, oh, oh. Inderdaad, zo is ons dispuut. En al wat top zo te, zo te ruiken. Sorry? Al wat top ook? Ja. Yeah. Yeah. Yeah. ja, ja. Mooie dag. Ik uh, wil u graag onze organisator uh, voorstellen: Onze principe. Ja. Yeah. Dat is allemaal heel helemaal... mooi, maar je hebt helemaal niks voor de Gouden Koets gezien? Jawel, oh. ja, wij hebben het gezien. En wij hebben Dat geslaagd. Uh, daadwerkelijk mooi de Wilhelmus voor, het... voor de Gouden Koets. Nou, Volgens mij hebben ze het wel gehoord daarbinnen hoor, zo ja. hard was het wel. Ja. Goed gedaan. Ja. U luistert naar een extra uitzending op Radio 1 in verband met Prinsjesdag. Tot half vijf vanmiddag zenden wij uit van de Statenpassage in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. Het nieuws van twee uur, dat uh, komt te vervallen. Later deze middag uiteraard uh, andere hoofdpunten van het nieuws. Want uh, Joost Vullings, onze politiek redacteur Joost... misschien is het goed om even langs te lopen wat er vanaf nu gaat gebeuren. We gaan, we gaan zo richting de balkonscène als eerste. Mm -hmm. Ja, nee, dan... dan, dan uh, uh, uh, dat, is, dat is het bekonsen. Dat is nog, hoort nog bij de traditie. Ja, en dan, hoe laat is het inmiddels? Al even het is kijken. bijna twee uur. Twee uur, ja. Dan, uh, natuurlijk het allerbelangrijkste... is het drie uur het aanbieden van het, van het koffertje... door uh, minister Dijsselbloem. En dan kwart over drie... Uh, of zeg ik goed kwart over drie. Ja, dat is eigenlijk het moment waar we met z'n allen op wachten. Want dan worden pas alle stukken openbaar. Ja, maar daar verwacht jij uh, niet veel nieuws bij. Je hebt net iets, iets nieuws gehoord... Hè, ja, over de ja. in investerings ja, vaak, die investeringsinstantie. Ja, er zijn vaak toch wel die leuke kleine dingetjes... die je dan nog vindt en die niet echt... Heel veel mensen zullen raken, vermoed ik. Maar ook de details. Kijk, van heel veel uh, uh, maatregelen weten we dat, uh, dat die komen. Maar hoe het precies in elkaar gaat zitten. Dus iets meer details kan je wel weer lezen in die stukken. Ja, en uh, eerder uh, vandaag kwam nieuws uh, bijvoorbeeld dat op Defensie nog extra ja. wordt bezuinigd. Ja, nou dat komt dus de, de, de, ook de, de visie op de uh, Defensie komt uit. Van uh, minister Hennis Plasgaard van Defensie. Daar zitten dus ook die JSF aanschaf in. Maar het personeel wordt ingelicht op de kazernes. En zo is dat nieuws dus ook alweer. Ja, zo gaat dat... dat. Het gaat natuurlijk via Twitter, wordt opgepikt. En zo wisten we al welke kazernes in Nederland gaan verdwijnen. Meneer Brouwer, heeft u al, het is de derde troonrede van premier Rutte. Ziet u al een rode lijn? Is er iets waarvan u zegt, dat is typisch Mark Rutte? Nou, ik, ik vond die, van die verzorgingsstaat dat dat uh, eindeoefening afgelopen is. En dat we wat nieuws gaan, moeten gaan maken. Dat, dat is duidelijk toch wel... Liberaal. Uh, nee, wat misschien wel de, de, de organisatie... Ah, dit is een hele heldere opgezette uh, troonrede. Ik heb wat mensen te schrijven. En er, uh, maar is dat anders is dan op... andere jaren? Want dat is... Uh, Je kon de ministeries zijn... wel langs horen komen, toch? Je kon ja, er langs maar niet komen. meer en er zat per alinea, volgens niet mij. Niet meer zo per alinea. Er zat ook heel veel de techniekpakket voor de betere aansluiting... en toen was ik de draad kwijt... En het, de bescherming verplicht annuitair aflos, heb ik opgeschreven. Er zit er heel veel, dat je denkt, van dit is wel heel erg gedetailleerd. Maar het was binnen die, die, die straminen, was het redelijk goed, goed opgezet. En met goeie... die teneur van dat de verzorgingsstaat verandert in een part participatie samenleving. Oh, moeilijk woord... Ja, dat moet u toch gaan oefenen, want Leven... dat komt de komende jaren wel terug. Leven, steinig, de koning, ja. <laughs> Leven de koning, ja. Leven de koning, ja. Dat deed hij toch knap. Je zult dat maar moeten voorlezen. Ja, ja, maar ja goed, dat, daar wordt die, nou, daar wordt hij voor betaald. Daar is zeggen. hij ook voor opgeleid. Ja, en heeft hij gevoerd en zo. Nou, ja, we hebben waar voor ons geld gekregen dan. Ja, ja u was daar heel tevreden over. De Alexander Willem Alexander de Lencur, ja, ja. ja. Geen uh, uh, grote wijzigingen, zegt u? Als je je afvraagt van wat is nou typisch Rutte... dan zegt u die, die verschuiving van de verzorgingsstaat... Ja, naar de participatie Ja, Ja, Rutte heeft natuurlijk ook die crisis... waar die iedere keer maar weer... Uh, en, uh, maar die hebben we al 30 jaar, toch? Uh, wel in verschillende nou, mate. Nee, die maar... hebben we sinds 2008 al wel heel heavy. Ja, en we de, de, de, de, net, elke, elke begroting is weer een bezuinigingsbegroting. Precies, en we moeten de... de, de, de, de waar, waar heb ik het over de rente die we betalen nou, over de, elke de schulden? Nou, 11 miljard betalen we over de staatsschuld. Misschien, Joost Vullings, is dat ook wel even aardig om aan jou te vragen, want die staatsschuld, die loopt nu wederom